12 uur. Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 40 Nederlanders hebben zich aangemeld om te worden besmet met het coronavirus. Ze hopen dat ze zo bijdragen aan het ontwikkelen van een vaccin. De 40 willen meewerken aan een onderzoek van een aantal Amerikaanse universiteiten. Het risico bestaat dat deelnemers ziek worden of overlijden door het virus. Het plan moet nog door een ethische commissie worden goedgekeurd.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van goedemorgen Na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 the endless rhyme. Dat was natuurlijk de Circle of Life van The Lion King. In dit geval gezongen door Carmen Twilly en Libo M. Het is weer tijd, ook in het tweede uur, voor Nederlands. En ik heb nu iets bijzonders klaarstaan. Iets wat ik nog niet eerder uh, gedraaid heb. Althans deze artiest. Ik heb het over iemand die ik ontzettend geestig vind... Uh, Anderen misschien niet, maar ik kan er altijd vreselijk om lachen. Ik heb het over Dr. Anders P., oftewel Heinz Polzer. Een fantastische uh, woordkunstenaar met gigantische, uh, grappige uh, rijmen. Uh, je kan er werkelijk, uh, tenminste ik, van genieten. Hij heeft een nummer onder andere geschreven. Iedereen kent natuurlijk wel de veerpont Heen en Weer en de Dode Rit. Maar ik ga u laten luisteren naar een vegetarisch nummer van Dr. Anders P. Knolraap en Lof, Schorseneren en Prei. En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en Lof. Schorseneren en prij op bladzijde 85 van onze bundelen Rampen bedreigen het menselijk leven. Knolra en lof, schorsen en prij. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knolra en lof, schorseneren en prij. Gift in de bodem, lawaai, gebeuren Knolra en lof, schorsen en prij. En lagere temperaturen, knolra en los, en vrij, Libanon, El Salvador, Suriname, Knolra al, schorsen hier en vrij, fiet bla en eter reclame, knolra alf, schorsen en vrij. Die generatie en makelaar dij, knolra en los, schorsen en vrij. Hield onze wereld wordt in woesten nee, knolra en los, en prey. Dalen de omzet, stijgende lasten, knoren en lof, schorsen en prey. Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten, knoren en lof, en prey. Vuil en verval uit terreur in de straten, knoren en op, schorsen hier en pri. Op en voetbalfanaten, knoren en lof, en brei. Kwalelijke ziekten en vieze gezwellen, knoren en lof, en brei. Hoef ik zeker wel niets te vertellen, knora, lof, schorsen en het Duistere driften en afgoderij, knora, lof, schorsen en het prij. Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij? Knora, lof, schorsen en en is de Heer! Overal zien wij ze groeien, de horden, en lof, schorsen en het Mensen die steeds minder menselijk worden, knora en los, schorseneren en vrij Mensen die jengelen, mensen die bulken, knora en los, schorseneren en vrij Mensen die lasteren, schimpen en pulken, knora en los, schorseneren en vrij Mensen gespeeld van gevoel en geweten, knora en los, en vrij En wat die mensen niet allemaal eten, knora en los, schorseneren en vrij. Nooit meer keert het getijk Zorg ze weer naar vrij En zet u dit er dan ook nog maar bij En dat was dokter Anders P. met knolraap en lof, schorseneren en prei. Ik heb weer heel wat anders nu voor u klaarstaan. Uh, ook Sjaak Kleuters, uh, bekend van onder andere het programma de Sandwich... op zondagochtend. Ik luister altijd van 9 tot 10 voordat hier op ZFM het jazzprogramma begint. En uh, sinds uh, een aantal weken uh, heeft Jaak het spotlight ook gericht op Neil Diamond. Neil Diamond, grootste carrière... inmiddels leidend aan de ziekte van Parkinson... maar desalniettemin nog steeds nieuwe platen producerend. <tiek> vaak dan alleen met een eigen akoestische gitaarbegeleiding. Ik heb wat klaarstaan van een uh, wat langere tijd geleden... van zijn beroemde, uh, epische LP... Jonathan Livingston Seagull... En van die LP gaan we luisteren naar Skybird... A song Skybird. Neil Diamond, Skybird van Jonathan Livingston Seagull. Een uh, echte mooie Nederlandse klassieker in het betere Nederlandse liedgenre. Uh, heb ik nu klaarstaan, namelijk van Henk Westboek. Zelfs je naam is mooi. You would sometimes love Zelf je naam is mooi. En om deze romantische sfeer nog even vast te houden... heb ik nu klaarstaan een nummer van de prachtige Spaanse zangeres... Marie Trini Amores. Los amores se van marchando con las olas del mar, amores los tienen todos, pero quién nos cuidar vida el amor es una barca. Un remos en el mar I'm the... Ik weet alleen En u herkende natuurlijk Henny Vrienden met zijn groep Doe Maar, is dit alles? Het is half twaalf en normaal om deze tijd bel ik uh, collega Ben Zonneveld... om te vragen aan wie hij vandaag de groeten gaat doen. Uh, jammer genoeg was Ben... Uh, Verhinderd vandaag, drukke werkzaamheden. Uh, morgen spreken we elkaar weer. Uh, dus heb ik zitten nadenken aan wie ik de groeten vanochtend zou doen. En ik heb besloten om de groeten te doen... aan het uh, demissionair college van burgemeester en wethouders... en alle raadsleden in Zandvoort. En hen veel wijsheid toe te wensen... om zo snel mogelijk weer tot een volwaardig bestuur hier in onze gemeente te kunnen komen. Tot zover mijn groeten. En uh, misschien dat uh, af en toe hier en daar wat timmeren helpt... om de zaak weer in elkaar te timmeren. Vandaar Trini Lopez, If I Had A Hammer... assistant Rini Lopez, If I had a hammer. Soms zijn er muziekstukken uit de klassieke wereld... die in een bewerking, eh, ook in het populaire genre... ontzettend eh, scoren. En eh, ik heb het hier bijvoorbeeld over... een stuk uit de Matthäus Passion van Bach. mijn mein Herzerein. Een beroemde bassolo. En Frida Boccarat... Uh, zingt een uh, bewerking van die melodie eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen. Het nummer kent u allemaal, cent mille chansons, maar het is dus gebaseerd op dat Bach-nummer. Daar zijn ze, de componisten wat mee, mee aan de slag gegaan en er een eigen draai aan gegeven. En Frida Boccara zingt dat altijd prachtig. Cent mille chansons. Mille chansons, quand viendra le temps des... Bokhara. Uh, we gaan weer wat in de Duitse taal draaien. En wel een nummer van uh, zeg maar de Duitse Charles Navour... zo is hij wel genoemd, Udo Jurgens. Van uh, de cd Lieder voller poëzie... gaan we luisteren naar Im Kühlschrank brengt nog licht... Mitte der Nacht als Endstation Sehnsucht Sogar die U-Bahn geht nicht mehr Und plötzlich wie immer nur ich und das Zimmer Der Tag ist so voll, die Nacht ist so leer Und halbautomatisch sucht meine Hand Nach einem Hörer, doch da läuft nur ein Band Und wenn auch sonst niemand mehr mit mir spricht Na gut, dann nicht Im Kühlschrank brennt noch Licht. Zum Schlafen zu wach, zum Wachsein zu müde. Das Testbild ist ein schwacher Trost. Nur blasses Geflimmer, nur ich und das Zimmer. Ein Glas ist halb leer und ich sage mir Prost. Und halbautomatisch sucht meine Hand nach einem Streichholz, so als wäre es Land. Bloß Zigaretten, die find ich jetzt nicht, na gut, dann nicht. Im Kühlschrank brennt noch Licht, im Kühlschrank brennt noch Licht. Oh. Die Kälte einer Nacht und plötzlich fällt mir deine Wärme wieder ein. Im Kühlschrank brennt noch Das letzte Licht der Nacht Die Nacht kann ohne dich Für mich nur dunkel sein Noch gestern, schon heute Sekunden sind Stunden Die Zeit hat keine Zeiger mehr Doch dann diese Schritte Bist du das, ach bitte Mir ist es schon so, als ob's wie immer wär Und halbautomatisch greift meine Hand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 Im Kühlschrank brennt nog licht. Oh, das letzte Licht der Nacht. Die Nacht kan ohne dich. Für mich nur dunkel sein. En dat was Udo Jurgens. Ik had het in het eerste uur al over crossover. Ik draaide toen wat van Louis van Dijk met strijkkwartet... een nummer van Mozart voor Kees zapete. Ik heb nu de operazanger Placido Domingo klaarstaan. Maar Placido Domingo heeft ook het nodige in het lichtere genre gedaan... Uh, onder andere een hele mooie samenwerking met de Amerikaanse countryzanger John Denver. Uh, ze hebben samen toen een cd uitgebracht, Perhaps Love. Eerst was dat een LP. En van die LP-cd ga ik een bijzonder nummer draaien. Een nummer, de titelsong, de herkenningsmelodie uit een Amerikaanse tv-serie uit de jaren 80. Gemaakt naar het, de roman van de beroemde Amerikaanse schrijver John Steinbeck. Ik heb het natuurlijk over de roman East of Eden. Een roman die speelt vlak na de afloop van de Amerikaanse burgeroorlog. En brengt het, uh, brengt het verhaal van de familie Trask. Alle problemen die ze na die burgeroorlogtijd tegenkwamen. Onder andere sterren als Jane Seymour speelden daarin mee. Maar goed, wij gaan dus luisteren naar Placido Domingo met de titelsong uit deze mini-tv-serie Un-American Him. Zulacido Domingo. Een paar weken geleden liet ik u voor de eerste keer... wat horen van de Chinese singer-songwriter Dao Lang. En van zijn cd Nieuwe Sneeuw... draai ik nu het toastliedje, Toosten, proosten. En in het Chinees heet dat Zhu Yuzhe. 小香啊 Verschil van dag en nacht De ander blijft voortaan Met lege handen staan Het was een mooie droom Het leek of het zo hoorde Het leek iets voor altijd Een warme veiligheid Het droombeeld spat er stuk niets dan mooie woorden. De eenheid is verdeeld. Alles lijkt verspeeld. De kaarten zijn gescheurd. Het heeft geen en Neemt van mij, weet dat ik verspijt. Als mijn verdrietje week maakt. Nu ik hier zo sta van verdriet. Ja, u herkende de stem natuurlijk. Simone Kleinsma. We konden haar nog op 5 mei, afgelopen 5 mei, bewonderen... tijdens het alternatieve uh, bevrijdingsconcert... vanuit de foyer van Carré, waar ze ook optrad. Weer prachtige stem. En dit was natuurlijk uh, haar interpretatie van The winner takes it all... uit de Nederlands vertaalde musical Mama Mia... Het loopt onder de hand eh, tegen de klok van 12. en dat betekent dat we er vandaag zoals altijd weer uitgaan met Robert Long. Die zingt ons toe, meer dan ooit heb ik jou nodig. Graag tot morgen om tien uur hoop ik u weer aan te treffen voor weer een variatie van muziek uit alle windstreken.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 Zonder mij, voor je te weet, zijn mensen ook...